De Amerikaanse oud-president George Bush Sr. heeft vlak na de begrafenis van zijn vrouw Barbara een bacteriële infectie in zijn bloed opgelopen. Hij is opgenomen in een ziekenhuis in Houston, waar ook de uitvaartceremonie was. Een woordvoerder van de 93-jarige Bush laat weten dat hij goed lijkt te reageren op zijn behandeling. Afgelopen zaterdag namen tijdens een kerkdienst in Houston 1500 mensen afscheid van Barbara Bush. En bij die plechtigheid waren behalve de beide oud-presidenten Bush... ook Bill Clinton en Barack Obama aanwezig. De proef om met een mobiele telefoon te betalen in het openbaar vervoer is mislukt. TransLink trekt op 15 juni de stekker uit het project. Het idee van de app was dat OV-reizigers niet meer hoeven in- en uit te checken met een pasje... maar dat ze dat gewoon met hun smartphone kunnen doen. Direct na de introductie vorig jaar mei stuiten gebruikers al op problemen... Het aanmelden bleek ingewikkeld en de app liep geregeld vast. Het weer. Vannacht valt er in het noorden wat regen. Morgen overdag is het in het noorden grijs en druiderig... bij zo'n 13 graden. In het zuiden is het droger en daar wordt het lokaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Willem de Gelder. Goedenacht, u luistert naar Dit is de Nacht. Het programma waarin we op zoek gaan naar uw ervaringen, herinneringen en belevenissen. Vannacht spreken we weer, uh, uh, spreken we weer over verschillende onderwerpen. Na half vier hebben we het bijvoorbeeld over scheiden... Uh, bent u gescheiden en uh, was dat, uh, ging dat op een vervelende manier... of juist uh, op een uh, hele goede manier? Dan uh, kunt u het na half vier aan ons laten weten. Tot die tijd praten we over een heel ander onderwerp... want het zal je maar overkomen. Je wordt slachtoffer van een medische misser. Uit onderzoek van RTL Nieuws blijkt dat er in Nederland... maandelijks 20 ziekenhuispatiënten overlijden... als gevolg van medische fouten. Marloes en Chris Schuiling verloren na tien dagen hun pasgeboren baby. Volgens hen door een reeks aan medische missers. En uh, Marloes Schuiling is hier en Chris... Uh, uh, trouwens hier ook. En ook letselschade-expert Ime Drost. Goedenacht allebei. Goedenacht. Van harte welkom. Uh, Marloes, uh, ik vind het dapper dat je hier bent. Is het iets waar jij uh, nog moeite mee hebt om over te praten? Ja, het raakt me nog steeds, natuurlijk. Het is niet iets wat minder wordt met de tijd. Nee, nee want hoe lang is het geleden? Het is nu vier jaar geleden. Vier jaar geleden, ja. oké. Okay. Ja, man, Chris zit hier ook op de bank. Heeft een liedje geschreven hè, daarover. Ja. Ik dacht, laten we daarmee beginnen. Want soms zegt muziek meer dan woorden. Uh, butterfly heet het. Uh, dus uh, nou, laten we naar luisteren. Dan kunt u uh, ondertussen bellen als u een uh, ervaring ermee heeft. Uh, u thuis, 0800 1 Heeft u ook uh, medische missers meegemaakt? Of heeft u een vraag voor uh, een van mijn gasten hier? Dan kunt u bellen. Uh, wij gaan luisteren naar uh, Butterfly, geschreven door Chris. Prachtig uh, liedje geschreven door uh, Chris, die uh, hier in de studio zit. En zijn vrouw Marloes zit hier ook in de studio. Zij verloren hun uh, baby uh, ja. door een medische misser, um, of een reeks medische missers, moet ik eigenlijk zeggen. Marloes, wat is er precies misgegaan? Um... Ja, het is lastig om even een gauw antwoord op die vraag te geven. Ze hebben verschillende signalen gemist, um, waardoor ze de diagnose fasa previa niet hebben gesteld. Mm -hmm. En uh, daardoor is uiteindelijk Luna zoveel bloed verloren, dat ze um, zoveel epileptische aanvallen kreeg, zoveel zuurstofgebrek heeft gehad, dat de hersenen gewoon elke keer bij elke aanval aan het uh, afsterven waren. En daardoor is ze uiteindelijk overleden. Ja, tien dagen oud was hè? Ja. ja. Maar je zegt signalen gemist. Want, want die signalen, die waren er wel? Ja, tijdens mijn zwangerschap ben ik zo'n 45 kilo aangekomen. En ik, heb, ik begon al met ontzettend veel vocht vasthouden. Daardoor kwam ik in controle, op controle in het ziekenhuis terecht. En toen heeft de gynaecoloog tegen mij gezegd... we gaan goed voor je zorgen. En... Um, uh, ik denk in het laatste trimester kwam ik in een rolstoel terecht... omdat ik gewoon... ja, ik kon mijn eigen gewicht niet meer dragen. En toen is ook vastgesteld dat ik een dubbele placenta had... waardoor um, er een deel van de navelstrengde vaten uh, bloot liggen. Dat is in mijn... Um, in het dossier gezet, alleen dat is ons nooit verteld... Vervolgens heb ik bloedingen gekregen en toen hebben ze steeds gezegd... niks aan de hand, je hebt een gezonde baby, het is allemaal goed. En daar hadden ze eigenlijk beter op moeten reageren... en beter moeten checken of ik een extra echo moeten doen... of ik vasaprevia had. Want dan hadden ze een vroege keizersnee kunnen doen... en was de 95% kans dat we nu gewoon een gezonde dochter hadden gehad. Ja. ja, het is ook niet één signaal, zeg maar. Dat valt me dan op als er dan één ding misgaat. Maar dit is eigenlijk een soort een reeks, inderdaad. Ja, want toen um, de avond dat de weeën begonnen... Uh, hebben ze mijn vruchtwater op een gegeven moment doorgeprikt. En toen heb ik ook veel bloed verloren. En toen werd de CTG, de hartslag van Luna, werd slecht. En daar hebben ze... Um, ja, die hebben ze eigenlijk een beetje weggewijfd van... ze is aan het duimzuigen en het is allemaal goed. En eigenlijk was het toen al, uh, was het toen al bloed aan het verliezen. Ja. Het zal zo'n vaart niet lopen, dachten ze. Ja, ze hebben eigenlijk over alles uh, te licht nagedacht. Mm -hmm. Ja, ja. ja het is, ik vind het wel knap dat je er zo over kan vertellen. Je zei net, ja, het doet, doet me nog steeds wat. Ik, ik heb er wel echt respect voor. Maar dat, het, het is misschien wel het ergste wat je kan meemaken. Het is het ergste wat je kan ja. meemaken. Je kind verliezen. ja, en, ja ik, kan er, ik heb zelf geen kinderen, dus ik kan er niet over meepraten. Maar ik neem het van je het, aan. Het, helemaal het ergste is... dat ze niet had hoeven sterven. Nee. Dat maakt het zo... wrang, uh, zo, zo moeilijk om mee te dealen. Het is... Het is een zinloze dood geweest. Ja. En dat, dat doet het meeste pijn. Ja, ja, daar kan ik me heel veel bij voorstellen. Wat was het moment dat jullie het idee kregen... van misschien gaat er hier wel iets mis? Um, Chris had dat... Uh, op het moment dat het vruchtwater werd doorgeprikt... Uh, ik had het... op het moment dat... Luna op mijn borst werd gelegd. Dat was pas... zes, zeven uur... nadat ze geboren was... zag ik haar voor het eerst. En toen uh, zeiden de... gynaecologen tegen ons dat we een gezonde dochter hadden. Maar er lag een lappenpop op me. Er zat... ze was slap, ze was bleek. En... toen... ja, toen wist ik eigenlijk van dit is geen gezonde baby. Nee. Maar die, wat, wat, die zes, zeven uur, dat is ook wel heel lang. Wat, wat is er, heb je enig idee, wat, wat, zou er, wat is er gebeurd in die tussentijd? Uh, ik heb tijdens de keizersnee um, kantje boord gelegen. Uh, ten eerste heb ik de hele keizersnee gevoeld. Um, en ik heb ook heel veel bloed verloren. En toen Luna werd geboren, toen heb ik een blackout gekregen. En vervolgens... Um, um, wilde bloeden niet stoppen, dus heb ik nog heel lang in de uitslapkamer gelegen. Alleen daar heb ik totaal geen informatie gekregen van of Luna überhaupt leefde of niet. Ik wist niks. Er was niemand die me op de hoogte hield, niemand die bij me kwam zitten. Dus ik kwam alleen af en toe even checken of ik nog aan het bloeden was. Ja, of het met jou nog wel goed ging. Ja. ja. En begin van de avond moest ik weer voor een operatie... omdat het bloeden toch niet stopte. Dus moesten ze uh, via een operatie het bloeden stoppen. En daarna, um, na die operatie, toen ik daarvan bij kwam, heb ik Luna pas voor het eerst kunnen zien. Oké, okay, ah ja, dus er, was, er waren ook allerlei dingen met jou aan de hand... waardoor, ja. dat, misschien, uh, ja, waardoor ja. dat misschien wat langer duurde. Hoe ja. waren die uren? Hel. Die waren echt... Die, die waren hel. Ik... Ik wist niet waar mijn man was. Ik wist niet wat er met Luna aan de hand was. Ik lag alleen in een hele grote ruimte... waar heel veel lege bedden stonden. Ik wist niks. Nee. En, dat, en na een operatie of naar een keizersnee... waar je alles hebt gevoeld... alle sneeën die werden gezet... ja, nee, dat was hel. Ja, en ik heb gesmeekt of... Mijn man even bij me mocht komen. Of, maar dat mocht niet. Er mocht niemand, uh, er mocht niemand komen. Nee. Maar waarom was dat? Is dat uitgelegd? Ik weet het niet. Want toen ik voor de tweede operatie moest. Um, toen mocht hij denk keer wel komen. En toen ik uit de tweede operatie kwam. Um, toen ik daar eenmaal van bij was gekomen. Toen mochten in één keer. Mijn familie en mijn vrienden mochten wel in de ruimte komen. Dus ik. Ik, ik weet het niet. Oké, okay, dat is ook niet uitgelegd of nee. zo later. Nee. Oké. Okay. Ja, het is een, een bizar verhaal. Want hoe is later de, het contact met het ziekenhuis verlopen? Um, we zijn... ja, dat is een beetje een brede vraag misschien. Ja, we zijn de dag daarna of eigenlijk de volgende ochtend... om, om tien uur s avonds bleek dat ze, um, dat ze stuipjes had. En toen hebben ze tot de volgende ochtend gewacht om... Um, om er naar een ander ziekenhuis over te brengen. Omdat ze de expertise in het ziekenhuis niet hadden. En eigenlijk hebben we toen niet echt meer iets van ze gehoord. Mijn man kreeg, ik denk een week later, een brief. Want om op de kinderafdeling in het ziekenhuis te komen heb je een pasje nodig. Oké. Okay. Wij zijn in alle haast vertrokken, dus hij heeft er nooit aan gedacht om dat pasje terug te geven. En een week, ik denk ik, een week na haar overlijden uh, kreeg hij een brief dat als dat pasje niet werd teruggebracht, dat hij een boete zou moeten betalen. Dat was het eerste contact met het ziekenhuis. Oh, ja. ja, dat zal wel een, uh, van een andere afdeling zijn gekomen, maar het is wel heel verlang. Ja, ik kreeg uh, twee maanden later of anderhalve maand later een. Uh, Enquête in de bus hoe ik het verblijf op de kraamafdeling heb ervaren. Nou, dit zijn gewoon twee dingen van een soort standaard communicatie die dan waarschijnlijk wel naar iedereen gestuurd wordt. Maar uh, je had waarschijnlijk behoefte ja. gehad aan een heel ander soort communicatie. Ja, ik, nou, ik, ik had sowieso. Ik, ik kan me nog herinneren dat toen mijn man, uh, voordat ik voor de tweede operatie moest. Um, toen die wel mocht komen. Toen werd hij die ruimte, die uitslaapkamer werd die ingebracht door de gynaecoloog waar ik steeds uh, de controles mm had. -hmm. En die is toen nooit naar mij toegekomen om in ieder geval te zeggen van joh, sorry dat je de hele keizersnee hebt gevoeld. Of hoe gaat het nee. met je? Of ik heb hem nooit meer gezien. Nooit meer. Hij is toen nooit naar me toegekomen. Terwijl ik weet dat hij in het gebouw was. En dat, dat, heeft mij, mm -hmm. dat raakt me nog steeds het meest. Ja, ja dat, dat, het, het, het, het zal wel inderdaad steken. Want, want daar is ook geen reden voor gegeven of niks. Nee. Het is gewoon een, eigenlijk geen communicatie. Dit is misschien nog wel erger dan slechte communicatie. Ja, ja. ja. Ze hebben wel um, op een gegeven moment op een moment aangeboden... om uh, in gesprek te gaan met ons... Maar voor ons was het toen eigenlijk al te laat. Dat had gelijk die dag moeten en kunnen gebeuren, lijkt me. Ja, ja, of in ieder geval een week later of zo, maar snel. Ja, maar wij hebben toen ook gevraagd aan de persoon die het voorstelde... Van is de kans dat ze hun excuses aan zullen bieden? En het antwoord was, nou, daar hoef je niet op te rekenen. Ja, dan is het voor ons zinloos om ze te spreken. Ja. Nou, ja, dan, dan kunnen ze misschien wat uitleggen of zo. Ja, maar als ze al niet eerlijk zijn. Nee, want dat dan, is het gevoel wat jij hebt. Dat, ja. dat er gewoon eigenlijk fouten verdoezeld worden eigenlijk. Ja, en dat is ook iets wat we wel uit het dossier kunnen halen. Ja, hoe dan? Um, na de keizersnee heeft de desbetreffende gynaecoloog tegen mijn familie en tegen Chris gezegd dat hoogstwaarschijnlijk de um, navelstreng was doorgesneden. En als je kijkt in de laatste verslagen die ze hebben gemaakt... voor bijvoorbeeld de inspectie van de gezondheidszorg... dan staat er dat de navelstreng is doorgescheurd. En zo ja, praten ze het goed voor hunzelf. Ja, dan moet je en... me even helpen. Want de navelstreng doorgescheurd... Wat de, uh... Kun je uitleggen uh, wat, het, wat het verschil is? Nou ja, uh, of die doorgesneden is of doorgescheurd. Uh -huh. Doorgescheurd is dat het um, dat het uh, gebeurd is uh, zonder dat zij er iets aan konden doen. Ja, precies, als een soort ongeluk. Ja. ja. En doorgesneden is, ja, dat is wel duidelijk lijkt me. Ja, ja. En ook na de keizersnee, zeker. Bij zulke um, keizersneden is het vaak gebruikelijk om de placenta te bewaren voor nog later onderzoek. En, uh, en die is weggegooid. Dus het bewijs is ook weggegooid. Ja, ja. Je zou dan kunnen beweren, dat is misschien toevallig, maar dit zijn wel heel veel toevalligheden dan. Ja, ja iets te veel. Want ja. dat dossier dat laat zien... dat er dus gewoon echt bepaalde dingen niet kloppen. Ja, in onze ogen wel, ja. Wij hebben ja. het ziekenhuis ook gevraagd... om reactie te geven. Omdat wij zei, dachten van... nou, uh, jij bent in de uitzending. Ze zeiden, wij hebben wel voor een deel... in ieder geval gezegd dat het onze fout was. Helpt dat dan? Ik, uh, nee. Want in de volgende zin... zeggen ze weer van... Ja, maar het is maar de vraag of Luna zonder die fout wel had geleefd. Dus voor ons is dat nog niet hun fout toegeven. Nee, echt excuses en, en excuses zo, aanbieden. Dat, uh, dat is het natuurlijk niet. Nee. Nee. Wat zou dat hetgene zijn wat jou het meest zou helpen? Dat ze excuses aanbieden? Dat sowieso. Maar weet je, daar, daar is het eigenlijk al te laat voor. Dat had gelijk. Ja moeten gebeuren. En dan welgemeende excuses. En die... Ja, daar is het nu eigenlijk te laat voor. Maar... ik hoop dat in ieder geval... een van de gynaecologen... Um, op een dag... zijn welgemeende excuses aan zal bieden. Maar het had ons sowieso geholpen... voor ons hele rouwproces... als dat direct was gebeurd. Ja. Ja. Ja, dus daar zit vooral ook echt een deel van de fout bij het gewoon het niet communiceren, eigenlijk. Ja, en het, um, dat sowieso. Maar ook hoe je, hoe je met mensen omgaat, hoe je met, hoe je met zulke situaties omgaat. Uh, daar hebben ze, denk ik, nog heel wat te leren. Zeg jij, ja, veelbetekenend. Ja, voor ons gevoel, uh, toen wij in allerheil... naar een ander ziekenhuis moesten vertrekken... Mm -hmm. hadden we het gevoel dat ze hun uh, handen afveegden... en zo ze hadden van, oké, okay, daar zijn we vanaf. En de enige uh, die uit zichzelf contact met ons heeft proberen te zoeken... was een verpleegkundige. En verder hebben we, hebben we niks meer van het ziekenhuis gehoord... Oké, okay, maar de verpleegkundige heeft dat dus wel... Heeft dus wel iets Die deed het uit eigen persoon. Die heeft... Uh, uit eigen persoon contact met ons okay. gezocht toen. Om te vragen hoe het ging. Oké, okay, maar dat is het enige eigenlijk wat jullie dan uh, gehoord hebben? Ja, en pas toen de gynaecoloog in het andere ziekenhuis... opnamen met de gynaecoloog... Uh, uh, in Den Bosch toen wilde ze wel contact, maar... toen waren we druk bezig met onze dochter... en toen wilden we 100% aandacht voor onze mm -hmm. dochter hebben. Ja. Wetende dat ze niet lang zou leven. Nee. Je zei eerder... het laat mij nog niet los. Uh, waarschijnlijk nooit meer. Nee. Uh, kun je dat omschrijven, hoe dat is? Wat voor invloed dit nog op je leven heeft? Pff. Ja, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Het, het is een... Leegte. Ik kan geen woorden geven. Het, het, elke dag het besef... dat we een gezonde dochter hadden. En dat ze er gewoon had moeten zijn. En Mensen zeggen... Um, dat het slijt met de jaren. Maar... ik heb gemerkt dat het erger wordt met de jaren. Het besef wat je allemaal mist. In het begin zijn het alleen de eerste woordjes, de eerste stapjes. Maar afgelopen maart zou het de eerste keer naar school gaan. En je mist steeds meer en daar ja. ben je zo bewust van. En als je naar buiten gaat en je ziet kinderen, je ziet gezinnen... en je hart breekt weer. Het breekt elke keer weer opnieuw. Wetende dat er gewoon een dochter van vier jaar aan je hand had moeten lopen... En ja, ik, ik, er, zijn geen, er zijn geen woorden voor. Oh nee, het is denk ik ook moeilijk voor te stellen voor mensen... als ze het zelf niet hebben meegemaakt. Het is niet voor te stellen. Nee. En ik hoop dat iedereen het zich eigenlijk niet voor kan stellen. Want het is... Je gunt het niemand toe. Oh nee, nee. Nee. Nee, het... Uh... Vroeger was ik altijd een... Uh... Zeer positief, opgewekt. Het glas is altijd half vol. En komen niet linksom, dan gaan we rechtsom. En ik ben daarin totaal ander persoon geworden. Ja, zoveel invloed heeft dat dus. Ja. Ja. Ik ga even naar jouw buurman, want die zit hier al heel lang uh, zonder dat ik hem iets heb gevraagd. Ime Drost, uh, letselschade-expert, uh, ook uh, van harte welkom. Uh, ook uh, met deze zaak bezig geweest, uh, had ik begrepen, toch? Ja, uh, nog steeds. Ik heb op een gegeven moment uh, de zaak overgenomen van een rechtsbijstandsverzekering... omdat de aansprakelijkheid niet werd erkend. Nou, zoals we net horen is die aansprakelijkheid inmiddels erkend. Maar alleen voor het feit dat de CTG niet goed beoordeeld is. Dat men eerder had moeten ingrijpen. Ja, dat is maar een klein deel van het proces. En ja, dat hebben we net gehoord. Hoe pijnlijk uh, dat is. Ja. ja, want wat u betreft zou dan ook voor andere fouten die gemaakt zijn... ook een, uh, een, een soort... Ja, een, een, van, een van de problemen die ik in zijn de... algemeenheid tegenkom in mijn werk... is dat uh, in eerste instantie maken de artsen geen excuses... voor datgene wat fout gegaan is... Dat maakt mensen boos. Dan komen ze bij mij. En dan krijg je dan een discussie van... ja, maar wat is wel fout? Is het fout gegaan of is het ook fout gedaan? En dan uiteindelijk, zoals we in deze zaak... krijg je een klein stukje erkenning. Maar dan zit er een, een enorm venijn in de staart... door te zeggen van... oké, okay, we hebben dat CTG niet goed beoordeeld. We hadden op basis daarvan eerder moeten ingrijpen. Maar, ach... Uh, Luna was anders waarschijnlijk ook wel doodgegaan. Mm -hmm. Zonder dat daar enig bewijs van voorhanden is. Ja, ja dan, dan, dan tref je mensen emotioneel zo diep. Ja, dat je je dan moet afvragen als ziekenhuis... wat wil je dan eigenlijk nog? Ik ben vorige week door het ziekenhuis of door de verzekeraar gebeld. Omdat er ook wat media aandacht voor deze zaak was. En... Ja, dan, dan, dan wil men toch wel weer in gesprek komen. Maar ja, na vier jaar... Ja, ik heb is dat ook, misschien wel een beetje aan de later kant? Ja, dan. maar ik heb ook gezegd van... Uh, geef uw fouten ruiterlijk toe. En dat is nu te laat. We zijn nu bezig met het opstarten van een, uh, van een tuchtzaak. Mm -hmm. Ja, dat is dan, dan de maximale escalatie van zo'n conflict... Ja, dat is een beetje het uiterlijke middel uh, dan, uh, wat je dan kan doen. Want dat had, was niet nodig geweest... als ze in eerste instantie die fouten hadden toegegeven? Nou, dat, dat zul je haar zelf moeten vragen. Maar uh, kijk waar het om gaat is natuurlijk... dat als een ziekenhuis zijn fouten ruidelijk toegeeft... ook richting de inspectie... Mm -hmm. dan kunnen daar maatregelen op plaatsvinden... waardoor dit soort fouten in de toekomst niet meer gebeuren. Nou, als die fouten niet worden toegegeven... Ja, dan moet je een ander instrument ter hand nemen. Dat is een medische tugzaak, want ook dat... Uh, is een element wat de kwaliteit van de gezondheidszorg uh, probeert te verhogen. En dat heeft niet zozeer een, een, een strafkarakter. Natuurlijk zit daar een straf aan verbonden. Maar probeert de kwaliteit van de gezondheid uh, omhoog te krijgen. Ja. Hoe dat precies werkt uh, bespreken we sowieso nog later deze uitzending. Uh, u zei, uh, dat moet ik eigenlijk aan Marloes zelf vragen... Um, uh, klopt dat inderdaad? Als er in eerste instantie uh, beter was omgegaan met jullie zaak... was er dan geen tuchtzaak nodig geweest? Ik durf niet te zeggen geen. Um, ik durf wel te zeggen uh, dat ik er dan uh, nog drie keer over na had gedacht. Ja, dan had je er zeker anders in gestaan. Absoluut, ja. Ja. En dan het... het... Het eerste jaar na haar overlijden was voor ons um, een hel. Um, we voelden tot elke bot in ons lijf dat er fouten waren gemaakt. Maar het ziekenhuis ja, hield vol dat die er niet waren gemaakt. En toen kwam het, um, het uh, onderzoek van de eerste onafhankelijk gynaecoloog die dan ook nog aangeeft... ja, er zijn foutjes gemaakt, maar dan kunnen we ze niet kwalijk nemen. Ja, dan, dan, en dat was een jaar later. Dan, dan mm -hmm. word je zo weer onderuit gehaald. Ja. Uh, maar het, uh, een onafhankelijk gynaecoloog, wat, hoe moet ik dat dan zien? Is dat iemand uit een ander ziekenhuis? Of iemand uit een ja, ander wat, land, er, of wat er dan gebeurt dat? is dat uh, men een gynaecoloog... uit een ander ziekenhuis vraagt van uh, wat is hier misgegaan? En ik zie heel vaak in mijn praktijk... Uh, de goede onderzoeken niet te nagesproken... dat er dan een arts uh, opstaat... die dan uh, ja, de situatie die gebeurt is goed praat. Terwijl het gewoon hartstikke fout is. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig met een zaak... waarin uh, bij een, een vrouw een deel van... Ja, men heeft in het hart wat weggebrand. Er is veel te veel weggebrand. Uh, mevrouw is nu aan een pacemaker gebonden. Uh, mijn medisch adviseur... Een cardioloog zegt van die ingreep had nooit mogen gebeuren. Waarop dan een hoogleraar zegt van ja, maar mevrouw wilde dat zo graag. Ja, maar een ingreep die je niet mag doen. Dan mag een cliënt op de knieën gaan zitten om het af te smeken. Maar die doe je dan niet. Nee, Zij ontkent dat ja. trouwens ook. Maar zo worden soms bepaalde dingen gewoon door dit soort deskundigen goed gepraat. ja. ja. Nou, of is het ook, uh, ik probeer het me voor te stellen, Gynaecoloog bijvoorbeeld, is best wel een drukke baan. Dus dat doe, je er dan, doe je een onderzoek, doe je er een beetje bij? Of kan ik dat niet zo zien? Nee, ik denk dat je dat zo niet uh, zou moeten zien. Uh, het is een arts die gewoon naar eer en geweten moet verklaren mm -hmm. van wat zijn mening is. En, en dat gebeurt dan uh, niet altijd. En dat is op zich natuurlijk een hoogst kwalijke zaak. En wat ik bijvoorbeeld ook zie is dat deskundigen aan het werk gaan, een rapport opstellen. Dan word je dan als slachtoffer naderhand mee geconfronteerd, maar dan blijken de feiten niet te kloppen. En dan vraag je zo'n ziekenhuis maar, u moet dat rapport aanpassen, want de feiten kloppen niet. En dat doet men dan niet. Dan denk ik van, ja, als je dan zo'n onderzoek houdt, hè, als voorbeeld, praat dan ook met die... Patiënt. Ja, is degene die het zelf heeft meegemaakt. Want hoe wil je nou goed rapporteren... als je de berichtgeving van één kant krijgt? Eenzijdig dus. Wat wil je dan? Mm -hmm. en wat wil je dan bereiken? Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om... de verbetering van de kwaliteit van onze gezondheidszorg. Ja, om te voorkomen ja. dat dit soort gevallen... in de toekomst weer voorkomen. Want het is op zich wel een goede zaak... dat ze zijn onderzoek wel doen, toch? Uh, uh, absoluut. En uh, dat er geen fouten meer in de medische zorg zouden zijn... dat kunnen we ons ook niet voorstellen. We zijn per slot van rekening... Allemaal mensen. We mm -hmm. maken allemaal fouten. Maar leer van die fouten. Geef fouten toe. En doe er wat mee. Ik, ik spreek wel eens regelmatig voor groepen met artsen. En dan zeg ik altijd wel eens... ik daag u uit, maak mij werkloos. Ja. Het is niet zo moeilijk. Nee. Ten eerste moet u zeggen... sorry. Het heeft niet het beoogde gevolg gehad. Dat wil nog niet zeggen dat men aansprakelijk uh, is. En kijk dan wat er in dat proces fout gegaan is... En handel daarna dat dit soort fouten in de toekomst niet weer gebeuren. Hoe moeilijk kan het zijn? Ja, blijkbaar is dat dus wel heel moeilijk. Nou, waar, waar, waarom dat is, dat bespreek ik ook zo meteen graag. Um, uh, Marloes, ik vroeg me nog af. Uh, je vertelde eerder uh, dat jij best wel een uh, mens was... wat positief in het leven stond, maar dat je daarin heel erg veranderd bent. Hoe um, uit dat zich in jouw uh, dagelijkse leven nu... Uh, ten eerste, mijn energieniveau is ontzettend laag. Uh, alles, de dagelijkse dingen die ik vroeger deed... en waar ik mijn hand amper voor omkeerde... zoals bijvoorbeeld de administratie, rekeningen betalen, dat soort dingen... die kosten me nu zoveel energie dat ik daar soms een dag mee bezig kan zijn. Terwijl ik dat, dat vroeger in een half uurtje, in mm -hmm. een uurtje deed. Um, alles is zoveel zwaarder, alles is... Zoveel moeilijker. Alsof er een... een, een... Alsof je continu... Um... door mist heen loopt. En, en... je focus kwijt bent. Alsof je, alsof je elke dag verdwaald rondloopt. Het klinkt als een burn-out eigenlijk. Ja. Ja, onder andere. Ja. Daar lijkt het op. Ik, nou, ik denk dat ik sowieso... Ondertussen zit ik al... Uh... In een burn-out. Oké. Okay. En daarnaast uh, heb ik ook de diagnose depressie gekregen en de posttraumatische stressstoornis. Uh, en allemaal naar aanleiding van het overlijden van Luna. Ja, van die ene gebeurtenis. Ja. ja. Des te knapper dat je er wel uh, goed over kan vertellen. Daar heb ik wel respect voor. Ik. Um... Ik heb vlak voor Luna overleed, heb ik haar drie dingen beloofd. En eentje daarvan was dat ik voor haar zou vechten voor gerechtigheid. En um, ik moet mijn beloftes naar mijn kind moet nakomen. En daarnaast wil ik niet dat haar dood zinloos is. Um, ben ik eigenlijk ook aan het vechten voor alle slachtoffers... die nog gaan komen, dat zij wel beter behandeld zullen worden. Dat zij wel de nazorg krijgen die zo hard nodig is. Ja, ja, dus dat in de toekomst deze fouten niet meer uh, op deze manier voorkomen. Ja, maar, maar dat weet je wat uh, iemand Dros net ook zei... Waar, waar mensen werken worden fouten gemaakt. Dat, dat is een feit, maar mm -hmm. um, ga er op de juiste manier mee om. En behandel de slachtoffers als mensen en niet als vuil wat je in een hoek wegsmijdt... en het liefst er niemand naar kijkt. Want dat is hoe we ons voelen. Mm -hmm. ja. Zullen we even naar een beller gaan? Er is een meneer die heeft ingebeld, namelijk Fred. Hij heeft ook zoiets meegemaakt. Fred, ja, uh, goeienacht. Ja, uh, goeienacht daar in de studio. En allereerst, plaats wens ik die mensen daar in de studio heel veel sterkte. Want mijn moeder zal het niet zeggen om een kind te verliezen. Ja, en dat dus door die stomme fouten. Er worden echt heel veel fouten gemaakt... Maar mijn verhaal is, in 1970, dat ja, is 48 jaar geleden bij Vergenteloos, heb ik een ernstig bedrijfsongeval gehad. Mm -hmm. hey, uh, ik ben uitgegleden op de trap en wat bleek later, die, er zat een bouwfout in die trap. Oh. Aan die treden waren te stijl en te kort, want de menigheid is is ervan afgeduvelend. Hey, um, uh, ik zal je vertellen, ja, dat is bij jullie wel bekend, er is uh, Maart Assing, de drummer van de bevoeens... Kees Vos weet hij, hij bij mij om de hoek. Ik zat naast hem, want ik was uitgelegd. Ik had al gebroken ribben. ik had toch benauwd... Ik ga zitten in de kantine naast hem. Hij zegt wat helemaal met mijn duimbloed En ik, werd, ik, ik, ik viel ik, ik viel me van mijn graadje. Mm -hmm. Dus ik val op mijn radio die naast me uh, stond... En ik glij helemaal aan, de kwam uh, een gat in mijn kop... tot de hersens toe. Okay. Ik had uh, nog eens een keer gebroken ribben... Uh, aan de andere kant, uh, zeven gebroken rugwervels, wat later bleek. Want in Den Haag, we, uh, daar hebben ze dat ziekenhuis Haaglanden heet. Nou, daar konden ze niks vinden met de x reden gefolterd. Nee. Ik ga naar Harderwijk in de jaren ja, ja, hoor, zeven gebroken rugwervels. Zeven gebroken rugwervels. Was hey? Zeven gebroken rugwervels, zegt u. Ja, ja misschien wel meer. Echt. En dan nou is mijn hele rug naar zijn galamiezing. Uh, dokter in, dokter uit, uh, ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Niks aan de hand hoor. Maar weet je wat in mijn eigen huisarts zei, dokter Jongensbot, ja, hij leeft niet meer. Maar hij zei, jongen, je bent door het oven en naald gekomen. Je bent een wereldworm, want een ander had dat niet overleefd. Dat was zoiets van uh, ongeveer 100 kilometer tegen de muur aan. Oké, okay. nou, ja. ik ben blij uh, dat je er ik, nog bent. daarom zeg echt... ik ook, beste, beste man, daarom zeg ik ook... Geef het dan ruidelijk toe als, als Ik heb een fout gemaakt, maar ze zijn zo, sommigen zijn zo arrogant. Hè, en ze, ze, ze, ze weten niet wat voor leed ze berokkenen aan de patiënt of degene voor wie het bestemd nou, nou ja, ik, ben nou, ik heb contact ook ge, gezocht met de medische teruggeving. Want ik neem daar geen mee. Ik loop er veel te lang. En ik heb nog noodschadevoering gehad. Terwijl de, de vergeten ja, die zit nou bij DHL in, in, op Schiphol, maar ik heb nog nooit een schadevoering gehad voor het feit dat ik een zwaar ongeluk had. En, en, ik, dan, en dan, even als laatste, minstens acht à tien weken moet je liggen, want ik moest om kwartier wakker, mm -hmm. maar ik word, en binnen drie weken kon ik verdrijfensarts weer gaan werken. Nou, ik was kapot. Ja, oké, okay. ja. hoe is het nu uh, met uw rug? Nou, ik heb nog steeds doffer pijn. Ik ga vandaag om elf uur naar de huis en ik eis een, een, een verwijsbrief voor de neuroloog. Want door de rug gaat loop je eigenlijk je hoofdkamer, zeg maar. Want en ook uh, met mijn hoofd ook. En ik ben een paar keer al mishandeld geweest, ook door onze fijne politie, die buiten boekjes gaat, maar de, de grote onkennende factor. Hé, mij ben ik mishandeld verleden. Ja, ik heb er nog pijn van. Mm -hmm. En dan zeg ik, ja, je hebt ook goede agendas. sorry hoor. Maar ze doen de best. Nee, maar ze doen echt de best. Nee, netjes dat, ik ik dat u dat zegt. Maar, u heeft maar, dus, ja, maar u, uw rug gaat dus nog steeds niet, uh, niet heel goed. Nou, nee, sterkte bij nee, de dokter, zou ik, ik zeggen. Heb een, ik heb een hele sterke overlevingsdrang. Ja, nou dat is uh, inderdaad uh, nee, te merken. Ja. En nogmaals, heel veel uh, succes met jullie programma en heel veel, heel veel sterkte voor die mensen. En alle mensen die dat hebben meegemaakt. Nou, dat, ja. uh, bedankt uh, namens hun, Fred. Jij had ook nog een vraag aan uh, Imet Rosten, uh, toch? Uh, ja, die, uh, is dat die van. Uh, de Legverschade-expert, ja. Nou, ik heb het al, al jaren geleden aangekaart. Uh, zoiets van niks van de hand, gewoon doorgaan. Ik, ik, man, het, nou, duizenden guldens hebben me gekost. Echt. Want en ik ben naar Duitsland geweest, naar uh, Tekkelenboer, dokter Kabouwe. En die sprak er schande van, maar fysiotherapie en al die dingen te geen moe. Uh -huh. Ik ben wel eens een fysiotherapeut hier zo in het dorp. <coughs> en, en, die, en die wou mijn rug recht drukken. En dan ik zeg: hou er mee op. Ik zeg: Als jij naar fysiotherapie gaat, moet het pijnverlichtend zijn. Maar yeah. ik ging met meer pijn weg. En dit klopt toch? Ja. Want mijn tussenwerf schuizen ingeplet, 15 graden gedraaid... Ik, ik, ik zie wel, ik gelijk wel een trekken zo, die, die, zo moet dat ongeveer zien. Oké. En wat, wat was en uw vraag? Soort. Maar wat is daar nou, zeg maar, aan geldelijke vergoeding tegenoverzet? Niks, niente. Nee, oké, okay. dus dat is de vraag van of dat, uh, of dat dan wel... Ja. Uh, ja. Nou, maar heel erg bedankt zei, voor de vraag, uh, ja. uh, Fred. Toen zei, ze, uh, wacht, toen zei ze tegen mij, ja, maar het is al zo'n tijd geleden... kan je daar nou niet meer op terugkomen. Ik zei, ja, hallo... Ik zeg, uh, oh, oh, tot mijn dood zal ik door blijven zeuren. <laughs> Oké. Okay. Nou, bedankt voor het bellen, Fred. En een goede okay, vraag. Ik ja. ga het stellen aan de hey, letselstaanheidsperk. Hey, toi, toi, toi, toi, jongen. <laughs> Bedankt. Sterkte. Dag. Ja, dat is uh, de, de vraag die Fred heeft, uh, uh, iemand Rost. Is er inderdaad een, een soort schadevergoeding die uh, je zou kunnen krijgen... ook een paar jaar later? Nou ja, dat is het... Uh... Waarom de kneep zit een paar jaar later? Het is heel wat jaren later. Ja, dat ik begrijp is, uh, dat, uh, ik. Ik begrijp uit het verhaal wel, dat het ja. 35 jaar geleden is. Uh, de normale verjaringstermijn is vijf jaar. Maar de verjaring vangt pas aan. als je bekend bent met de tegenpartij, degene die de fout gemaakt mm -hmm. heeft. en ook met de gevolgen daarvan. Uh, maar dan is er ook nog een absolute verjaringstermijn. Nou, als je het als we dan praten over 35 jaar... Ja, dan kun je daar in financiële zin niets meer aan doen. Ik hoorde hem ook nog iets zeggen over het medisch tuchtrecht. Ja, dat moet je binnen 10 jaar uh, aanspannen... Okay, ja, ja. vanaf het moment dat de fout gemaakt is. Ongeacht of je het wel of niet kon weten. Dus helaas uh, zie ik voor deze persoon... in juridische zin geen mogelijkheden. Nee. Oké, okay. nou Fred, ik hoop dat uh, de vraag uh, beantwoord is. Wel ook een uh, verschrikkelijk verhaal. Gevallen dus uh, op een uh, trap die uh, niet helemaal goed gebouwd was. Zijn dit verhalen die je vaker hoort uh, in uw uh, uh, werk als, als letselschade expert Ja, je, je, het grootste deel van onze werkzaamheden bestaat uit verkeersongevallen. En een goede tweede daarin zijn de arbeidsongevallen. Gevolgd door de medische fouten. Maar er gaat van alles mis... Op, uh, op de werkvloer. En uh, ja, een werkgever uh, moet in principe alles doen... om te voorkomen dat de werknemer... tijdens de uitoefening van zijn functie schade leidt... zoals het dan zo mooi heet. Uh, en als hij zijn zorgplicht verzaakt... dan is zo'n werkgever daarvoor aansprakelijk. Oké. Okay. Een, ook een interessant onderwerp, maar wel een ander uh, onderwerp dan waar we het vandaag over hebben. Want het gaat over medische missers. Zometeen praat ik door met mijn uh, twee gasten, Marloes Schuiling en Ime de Rost. Uh, en wij gaan even naar muziek luisteren en uh, dan praten we daarna door. U kunt ook meepraten, 0800-1121. Als u een uh, medische misser heeft meegemaakt of daar een uh, andere ervaring mee heeft. Of als u een vraag heeft voor uh, een van mijn twee gasten. Deze is In Your Arms van Chef Special. I know your girl, I know your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 So for your mind and heart to sleep From the day that I met you I stopped feeling afraid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 Goedendag, u luistert nog altijd naar Dit is de Nacht. We hebben het over medische missers. En dat uh, doe ik met twee gasten. Marloes Schuiling, zij uh, werd slachtoffer van een medische misser. verloor haar uh, dochtertje vier jaar geleden. Door een uh, reeks aan uh, fouten in het ziekenhuis. En uh, Ime Rost is hier ook nog steeds. Hij is letselschade-expert. Um, uh, uh, uh, wat ik me afvroeg, uh, we hadden het al eerder heel even over. Maar welke mechanismen zie je dat er in een ziekenhuis uh, in werking treden... als er zo'n fout wordt begaan? Ja, op het moment dat er een fout wordt gemaakt... dan vindt er daar een melding van plaats. En uh, wat het ziekenhuis dan doet is onderzoeken... of zou moeten doen... Uh, onderzoeken van wat er precies uh, uh, fout is gegaan. En onder omstandigheden daar ook melding van doen... bij uh, de inspectie voor de gezondheidszorg. En wat, nu de, wat vroeger de IGZ was, nu de IGJ. Um, ja, uh, wat, je, wat je daarin ziet, en dat zagen we net ook al dat die onderzoeken niet altijd goed zijn... die uh, door mm -hmm. het ziekenhuis zelf geïnitieerd worden. En dat de inspectie, uh, merk ik, heel vaak op die onderzoeken afgaat. van nou, U hebt het goed onderzocht, staat een goed verhaal op uh, papier. nou Dat verhaal is ongetwijfeld goed. En uh, daarmee dan zo'n klachten die bij de IGZ ligt... of een melding dan afsluit. Um, terwijl hè, hetgeen wat ik net zei, als de feiten niet kloppen... je natuurlijk op basis van zo'n rapport gewoon de verkeerde conclusies trekt. En dan niet bezig bent, want daar gaat het natuurlijk centraal om... om die gezondheidszorg te verbeteren. Te voorkomen dat dezelfde fouten weer gebeuren. Mm -hmm. En eh, ja, een, een ander mechanisme wat op een gegeven moment optreedt... en als dat zo blijft ja dat ze dan een letselschade-expert in de hand uh, nemen. En dat er dan een heel traject van aansprakelijkheid, schadevergoeding... Uh, al dan niet vergezeld van een medische tuchtzaak ontstaat. Ja, wat we net ook hoorden is dat artsen het blijkbaar ook moeilijk vinden... om fouten toe te geven. Is dat iets wat vaak voorkomt? Ja, we zagen dat vroeger uh, heel erg veel. Uh, een oud-medisch specialist zei ooit een keer tegen mij... Van, vroeger leerden wij op de universiteit mm -hmm. van de professor... jullie maken geen fouten. En als jullie wel fouten maken maken jullie ook geen fouten. Althans, je geeft ze niet toe. Maar als je ze toegeeft, dan schaadt je daarmee het vertrouwen... in de gezondheidszorg. En we zien nu toch wel een hele beweging. Eh, met name ook eh, eh, naar aanleiding van de zaak eh, van de beruchte neuroloog... dokter Jansen Steur, mm -hmm. die ik ook behandeld heb. Dat er toch meer aandacht voor gekomen is voor het toegeven van fouten. Daar goed over communiceren. Uh, artsen en ziekenhuizen beseffen... dat ze daar eigenlijk heel veel schade mee kunnen beperken. Gevolgschade mee kunnen beperken. Dus ja, er is een open cultuur. En ik denk dat er geen hoogleraar meer is... die zijn studenten uh, leert om de fouten niet toe te nee. geven. Maar waarom was dat dan? Is het dan een bepaalde trots inderdaad? Of, uh... Nou ja, um, dat, dat zie je natuurlijk ook wel bij andere beroepen. Uh, dat zijn hoogopgeleide mensen die... Ja, die een bepaald aanzien genieten. Iedereen heeft vertrouwen in, in dit geval de gezondheidszorg. En dat vertrouwen mag niet geschaad worden. Ja, dan kun je wel zeggen van... wij hebben er belang bij dat die patiënten dat vertrouwen... in de gezondheidszorg houden. Maar het was natuurlijk veel meer van... dat mensen niet gekrenkt wilden worden in hun trots. Ja, Want ja. fout maken is natuurlijk vervelend. Dat is hoe iedereen... Vervelend. Heel vaak zie je het toch als een soort van natuurlijke reactie dat je de fout niet direct wil toegeven. Nee, het, zit een, het lijkt een beetje in de natuur te zitten. Een ja. heel gek voorbeeld. Maar bijvoorbeeld, als een voetballer iets verkeerd doet, dan zegt hij: ah, Ja, de scheidsrechter heeft het uh, niet goed gezien. Ja, je ziet het bij je kleine kinderen, zie je dat ook. Hè? Ze wijzen gauw naar de ander toe. Hè? Um, dus op zich is dat best wel een te begrijpen mechanisme. Maar je moet natuurlijk wel beseffen wat je daarmee doet en wat je dan richting jouw patiënt allemaal teweeg brengt. En jij bent er als dokter om iemand beter te maken. Dan gaat er iets mis. Je geeft je fout niet toe. Je zegt geen sorry. En je zorgt ervoor dat de patiënt in een situatie komt... die je als medicus helemaal niet wilt. Nee. En dan moet iemand naar een andere specialisme toe. In dit geval dan vaak een psychiater. Omdat je een posttraumatische stressstoornis hebt, bijvoorbeeld. Ja, daar zullen artsen ook niet echt blij mee zijn. Nee, dat dus dat ik zeg uh, vaak van... hoe moeilijk kan het zijn om die fout toe te geven? Ik denk dat het ook het aantal schadevergoedingen uh, enorm zal beperken. Want mensen komen dan niet bij me. Uh, dus in algemeenheid is het sorry zeggen... hoe moeilijk dat ook is en hoe begrijpelijk dat ook is... is een goede zaak. Ja, maar Loes zei eerder inderdaad... als er sorry was gezegd... dan uh, had ik drie keer nagedacht... voordat ik er een, een zaak over zou beginnen, zeg maar, toch? Ja, als ze sorry hadden gezegd, dan um, hadden ze in ieder geval naar een fout gekeken. Ja. En dat, wij kregen het gevoel dat ze dat nu niet hebben gedaan. Nee, dus er is wel onderzoek, officieel onderzoek naar gedaan, maar dat is niet helemaal uh, goed gegaan. Uh, wij zijn het niet echt eens met uh, de conclusie die uh, het ziekenhuis heeft getrokken naar aanleiding van... De dood van onze dochter. Ja, en hoe de IGZ daarop heeft gereageerd. Die heeft het erbij <lacht> gewoon laten zitten. Die heeft zich in mijn beleving... Ja, die heeft zich wat in de luren laten leggen... door datgene wat dan geconcludeerd is. Maar goed, het wordt straks uh, aan het Medisch Tuchtcollege voorgelegd. En die moet dan maar oordelen... Uh, in hoeverre die medische standaard al dan niet geschonden is. Ja, want die, met dat medische tuchtrecht... dat is uh, een rechter die speciaal gaat over medische zaken... Toch? Ja, een tugrecht bestaat eigenlijk uit vijf leden en een secretaris. Dus als je voor een medisch tugcollege verschijnt, dan zie je daar zes personen zitten: mm -hmm. de voorzitter, een, een jurist, en artsen, vakgenoten. Die, in dit geval als die zaak dient, ook gynaecoloog zijn. En die vanuit hun vakmanschap kunnen beoordelen of er gehandeld is zoals van een redelijk vakbekwaam gynaecoloog verwacht mag worden. Ja, En stel dat die uh, groep zegt, nou, het is inderdaad misgegaan. Jullie hebben gelijk. Wat dan? Komt er dan een, een schadevergoeding? Of nee, nee, een nee, dat straf, staat of... helemaal los van de, okay. van de schadevergoeding. Er wordt dan benoemd van wat er allemaal mm -hmm. misgegaan is. En daarin ziet de klager dan een erkenning van datgene wat mis is gegaan. En die ziet dat tegelijkertijd een mechanisme in werking treden van... Hé, hé, het wordt erkend. En hopelijk met deze erkenning... Kunnen er stappen worden ondernomen dat deze fouten niet weer worden gemaakt? Mm -hmm. Maar de arts krijgt dan uh, vaak een, uh, een waarschuwing of een berisping. Dat kan ook een schorsing zijn. Uh, maar daar houdt het dan vaak mee op. Uh, formeel kun je ook nog een, uh, een boete krijgen. Maar dat zijn dingen die je niet heel vaak ziet. Oké, okay, want uh, schadevergoeding is wel iets wat mensen vaak noemen... als het over medische missies gaat. Ja, maar dat tot... staat helemaal ja. los van het tugrecht. Daar gaat okay. het tugrecht niet er over. Het gaat een normale rechter. Eigenlijk ja, uh, kijk, het kan best zijn dat de medische tugrechter zegt... dokter, u hebt dat niet goed gedaan. En de dokter daarvoor een waarschuwing op uh, hmm. uh, legt... terwijl dat niet uh, uh, tot schade heeft, uh, uh, aanleiding heeft gegeven. Dat moet je echt loszien. Dat zijn twee verschillende uh, uh, lijnen... Die niet met elkaar vermikt moeten worden. Oké, okay, oké. Okay. Dat is inderdaad goed om te weten. Want uh, uh, uh, stel dat er wel een zaak bij een, uh, een straf, gewoon een normale rechter, zeg maar. Ja, normale rechter, ik weet niet een, gewoon de het civiele, het, civiele, zeg maar, rechter. Een civiele rechter. Civiele ja, rechter, ja, precies. Dan zou er wel. Wat zou er dan voor. Uh, uh, uh, uh, vervolg ja, dan, kunnen zijn? Uh, dan moet je schadevergoeding betalen. De wet zegt op het moment dat iemand schade leidt, dan heeft iemand recht op een uh, volledige schadevergoeding. En die schade die. Uh, die heb ik berekend. En het is straks aan de verzekeraar om te zeggen van... wij betalen dat wel of we betalen dat niet. Maar dan zie je ook allerlei juridische argumenten... van... Uh, uh, is er sprake van... Uh, een shockschade bij de man of... Is zoiets als je je baby kwijtraakt juridisch niet aan te merken als uh, uh, shockschade? Als je naar uh, Marloes kijkt, is er dan sprake van dat ook ten aanzien van haar de geneeskundige behandelingsovereenkomst is uh, geschonden? Uh, of is er alleen sprake van shockschade, waarvan de verzekeraar weer zegt van ja, maar daar beginnen wij niet aan? Uh, kortom, je krijgt een hele juridische discussie die zich ontspint. En natuurlijk, last but not least, dat die verzekeraar zegt van ja, maar uh, mogelijk was anders ook. Ja. Luna overleden. En dan is natuurlijk de vraag, wie moet dat bewijzen? Ja, ja precies. Het klinkt als een behoorlijke uh, malle molen, zal ik wel zeggen. Dat is natuurlijk, het recht is natuurlijk sowieso een uh, best een ingewikkelde zaak... voor mensen die er niet zoveel verstand van hebben, laat ik het zo zeggen. Um, Marloes, ik zag jou net nee schudden. Want uh, hoe luister jij je naar? Um. Weet je, hoe, hoe ik er nu bij zit en, en hoe ik mijn dagen door moet komen... en soms zelfs door moet slepen... Mm -hmm. heeft alles te maken met het feit dat mijn dochter is overleden. En, en de dingen die uh, gebeurd zijn in het ziekenhuis. En, en het niet krijgen van, van erkenning. Het, het nou, zeker uh, bijna drie jaar moeten wachten... voordat er enige aansprakelijkheid wordt... Uh, toegegeven. Um, en dan moeten wij nog bewijzen mm -hmm. dat, we de, dat, dat dit komt doordat. Ja, ja. En ja, dat... heb, je, heb je op een gegeven moment dat je ook denkt, van ik heb er gewoon helemaal geen zin meer in. Kunnen we het gewoon ermee stoppen met dit hele juridische gedoe? Of, of is dat dan niet de reactie die je hebt? Nee. Want ten eerste heb ik mijn dochter de belofte gedaan. Ja, ja. Dus um, is, is die gedachte nooit door mijn hoofd heen uh, gekomen. Maar ook, ik, ik, ben, ik, ik kan niet tegen oneerlijkheid. Ik, ik, um, ook in mijn werk, ik wil dat mensen eerlijk worden behandeld. En datzelfde geldt voor mezelf. Ja. En wat hier gebeurd is, al in de afgelopen vier jaar... Is in mijn ogen totaal oneerlijk. En, en ja, er is niet menselijk met ons omgegaan. En ik, ik, wil, uh, ik, ik blijf strijden voor een stukje menselijkheid. En ik hoop, als dat bij ons niet is, dat dat bij de volgende slachtoffers wel het geval zal zijn. Ja. Jij hebt ook een brief aan Maxima geschreven. Hierover. Die gaan we zo meteen uh, bespreken. En uh, uh, dat is na het nieuws van drie uur. Daar moeten we er even vooruit. Uh, na drie uur praten we dus door over medische missers. U kunt uh, ook nog steeds meepraten. 0800-1121. U kunt ook uh, reageren op uh, de mail. Bijvoorbeeld nachtapstartjeeo.nl Of uh, via allerlei social media. Uh, 0800-1121. Dan kunnen we u in de uitzending halen. Dan horen we dat graag. Zometeen na het nieuws van drie uur praten wij door. Oh,